Katrien Straatman met het NOS Journaal. Een aantal hogescholen en universiteiten laat lessen en tentamens dinsdag gewoon doorgaan. Ondanks de grote landelijke staking, het openbaar vervoer voor een beter pensioen. Volgens de FNV rijdt er vrijwel niks. Toch worden op onder meer de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en de Universiteit Leiden gewoon tentamens afgenomen. De Hogeschool Utrecht zegt dat de staking ruim op tijd is aangekondigd en dat studenten daarom worden geacht een oplossing te vinden.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 Zittend premier Modi lijkt de grote winnaar te worden... van de verkiezingen in India. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar het ziet er nou uit... dat zijn partij, de hindoe-nationalistische BJP... genoeg zetels krijgt voor een absolute meerderheid in het parlement. De officiële uitslag die wordt morgen verwacht. En in de, in, de, in de Indonesische hoofdstad Jakarta is het ook de afgelopen nacht onrustig geweest. Betogers demonstreren sinds gisteren tegen de uitkomst van de verkiezingen. Die zijn gewonnen door de zittende president Widodo. De betogers zijn aanhangers van zijn uitdager, oud-generaal Prabowo. Sommige arrestanten zouden enveloppen met geld bij zich hebben. Volgens de politie duidt dat erop dat ze zijn betaald om te demonstreren. In de Amerikaanse staat Missouri zijn vannacht door noodweer drie mensen om het leven gekomen. Op veel plekken viel de stroom uit en raakten huizen beschadigd. Het middenwesten van de VS heeft al de hele week last van stormen. In het gebied dat Tornado Alley wordt genoemd en zich concentreert rond het noorden van Texas, Oklahoma en Kansas vinden jaarlijks honderden wervelwinden plaats. Het weer in Nederland. De zon schijnt vandaag regelmatig en het blijft bijna overal droog. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Zaterdag wat koeler en vanaf zondag neemt de kans op regen weer toe. Dit was het NOS-journaal. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de patiënten en Sierra. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Hallo! En een hele goede middag op deze donderdagmiddag bij Zandvoort Lunch. Ja, vandaag Zandvoort Lunch in een iets andere vorm. Helaas met mijn lieve collega Dolly de Pierik, die is er vandaag niet. En volgende week helaas ook niet. We hebben haar met ziekteverlof gestuurd. Ze wordt vandaag geopereerd. We wensen haar heel veel sterkte. En wilt u een lieve boodschap voor haar achterlaten, dat kan... Kan op onze Facebookpagina van Zandvoort Lunst. Of stuur een e-mail naar d.tempirik.nl. Dan kan je een lief groet aan Dolly brengen als u haar mist op de radio. Of als kiesbaar, dat kan natuurlijk ook. Maar dat denk ik niet hoor. Met vandaag in de show, wat we moeten door. Hebben we Dennis van Aarzen van de Voice of Holland. Hij komt vertellen over zijn theatertour. En die start in Haarlem met een grote première. We gaan het natuurlijk ook hebben over het moment van winnen van de Voice of Holland. En we peilen hem ook wat hij van het Songfestival vond. Verder gaan we bellen met um, Timmerdorp 2019. En um, ja, daar gaan we natuurlijk alles over vragen. En de inschrijving gaat beginnen. En daar willen we natuurlijk meer over weten. En tot slot bellen we ook met Suzanne Janssen van het Amsterdam Beach Hotel... met het laatste nieuws over de Vrienden van Zandvoort Live. Daar willen we natuurlijk alles over weten. En dat doen we de komende tijd natuurlijk elke donderdag. Want dat is 15 juni, is, uh, is het grote feest. De Vrienden van Zandvoort Live op het Badruisplein. En daar gaan we zometeen aan Suzanne, tweede uur, alles over vragen. Natuurlijk kan u nog meer verwachten van ons. En dat is uh, natuurlijk onze vaste items. Artiest artiesten in het licht hebben we voor u klaarstaan zo. En, en, en, we bellen natuurlijk met Beb. En Beb is natuurlijk onze sidekick op de woensdag en op de dinsdag soms. En soms alle twee en soms één dag. Maar Beb die uh, doet voor ons vandaag het nieuws. Maar vanaf thuis. En natuurlijk het liedje van de sidekick. wat we draaien een leuk liedje voor Dolly. En ik ben benieuwd wat u van het Songfestival vond afgelopen de afgelopen zaterdag. En daar ben ik heel erg benieuwd naar. Laat het weten via onze Facebookpagina. Of stuur een e-mail naar van Buringen... Ik ben heel benieuwd wat u van het Songfestival vond... de afgelopen tijd. En dat gaan we zo meteen behandelen voor u. Verder, deze uitzending. Dan kan ook natuurlijk lekkere muziek en nog heel veel informatie hier op het apparaat. U gaat luisteren naar Duncan Lawrence hier op ZFM Zandvoort Arcade. A broken heart is all that's left.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 Please. Wat een mooi nummer, hè? Arcade van Duncan Lawrence... hier op het apparaat bij ZFM Zandvoort. En uh, ja, wij vroegen net natuurlijk wat u van dit nummer uh, vond. En uh, er zijn wel een aantal reacties gekomen en dat is leuk. Uh, in ieder geval, Prisse vindt dit een geweldig uh, nummer. En... Uh, nou, heel erg bedankt voor je reactie, Pris. Uh, Janni vindt het uh, uh, ook een vet nummer. Vond het alleen jammer dat uh, dat, uh, ja, dat vals zingende van Madonna. Ja, dat heeft te maken gehad met een autotune, hè, probleem. De, je hebt autotune, dat is een, uh, een apparaat die zorgt dat je, dat je valse noten een beetje vlakker worden. En dat apparaat was uitgevallen. Dus uh, ja, dat die vrouw dat nodig heeft, is wel gewoon jammer, natuurlijk. Maar uh, ja, dat was wel een, een dingetje, hè, bij uh, de, het Songfestival en uh, Jan die reageert ook nog eventjes op de Valreep en Jan vond het Songfestival een aanfluiting maar Duncan heeft het natuurlijk wel vet, vet gedaan en uh, met arcade en ook een terechte winnaar ja hartstikke leuk en nu mogen we het organiseren hè, het Songfestival dus ik ben benieuwd hoe het gaat worden wat ik ook even wil laten horen het heeft ook nog even met het Songfestival te maken en we gaan er, komen, er denk ik best wel veel over hebben omdat het gewoon uh, een, ja, volgend jaar in Nederland is en uh, ja, je hebt natuurlijk ook de Grand Prix weekend kijk misschien valt het wel tegelijk, dus we zullen het allemaal zien. Maar Mental Tio heeft erop ingespeeld. en Dit wil ik eventjes laten horen. Een broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.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 Dit nummer zal natuurlijk heel vaak in clubs gedraaid gaan worden. En, ja, en hij heeft ook nog zes puntjes erbij gekregen. Dat klopt, Dat heb ik ook al geattendeerd op op Facebook. Dat hij door ja, een fout in het systeem uh, heeft die uh, zes puntjes erbij gekregen. Nou, hartstikke leuk voor onze Duncan. En hij gaat ook nog een grote clubtour doen in Europa. Nou, en in Nederland is het al helemaal uitverkocht. Ja, en dat was Duncan Lawrence natuurlijk met de versie van Mental Theo. Ja, en wij gaan door met het programma natuurlijk. Zometeen rond de klok van half één hebben wij Dennis van Aars hier in de uitzending. We gaan hem bellen over, het, ja, over zijn theatertour. En Dennis kent u allemaal van The Voice of Holland. En wij gaan luisteren naar een oude plaat. En ik kwam deze toevallig tegen. En uh, deze presentator is het vooral, heeft Take Me Out gepresenteerd. En ik heb het over Eddie Zoe met het liedje Bijna.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 Zandvoortse radio. Gloria Estefan hier op ZFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. Bij Zandvoort luncht. Wilt u nou radio meekijken? Dat kan hè. wwwzfm livenl Dan kan je mij zien zwaaien, bijvoorbeeld. Of met mijn kont zien draaien. Het maakt allemaal niet uit hier. Dol is het toch niet? Maar uh, weet je, zometeen uh, hebben wij uh, het nieuw voor Dennis van Aarsen van De Voice of Holland hier in de show. En uh, rond kwart voor één bellen wij met Timmerdorp. En nog heel veel meer natuurlijk bij deze Stanford Lunch op uw donderdagmiddag. En uh, wat u ook uh, van ons uh, kan uh, verwachten... natuurlijk het regionieuws nieuws Ietsje later. We gaan bellen daarvoor met Beb. En Beb uh, zal weer lekker het nieuwtjes gaan vertellen... op de Zandvoortse radio. En uh, dat komt dan helemaal wel goed. En dan volgend uur is Beb er ook gewoon weer gezellig bij. Want uh, ja, we moesten toch wat regelen. Want uh, dolly is met ziektewet. En dan... Uh, dat ja, betekent dat tot je toch wel even wat invallers moet vinden. En daar zijn we heel erg blij mee dat we het al binnen het team van Zandvoort Lunch hebben kunnen regelen. In ieder geval, van deze kans Dolly, nog heel veel liefs en knuffels en heel veel sterkte van deze plaats. En we hopen je snel weer hier aan het Zandvoortse microfoon te zien. <middels> I'm prove proven wrong, gotta let them know oh, oh, oh, oh, oh. I won't stop at nothing, nothing Let me tell you something Thank mm -hmm. you. the Jou en waarom breek je alles af? Is het omdat je eigenlijk geen ding door mij gaf? Wat ben jij hard? Het is net of ik tegen de muur praat, doe tenminste als of. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan, maar je maakt me kapot.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 Oh. Wow. Camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas, y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura. solita tu mentira, que maldita, mala suerte la mía que aquel día. ZANG Ja, lekkere zomerse klanken hoor je hier op de Zandvoorts Radio. En dat hoort natuurlijk wel een beetje bij Zandvoort. Hè? Want uh, ja, Zandvoort, strand, zon, heerlijke muziek. Dat, uh, dat willen we alleen maar uitstralen hier bij ZFM Zandvoort en Zandvoort Lunch. We gaan het eens tijd voor het interview die we aan hebben gekondigd met Dennis. En uh, door dit deuntje toch bij. En de computers lopen vast, dat zou je net zien. Maakt niet uit, we gaan gewoon lekker door met het interview. Goedemiddag, Dennis. Goedemiddag, hoor. Leuk dat je even tijd hebt kunnen maken hier op de radio. Ja, natuurlijk. En ik zie dat mijn deuntje het nu wel doet, dus we gaan hem gewoon nog even draaien. <laughs> nog een keer. Ja, en we hebben hem aan de telefoon hoor. Dennis van Aarzen. Goedemiddag! Goedemiddag. We beginnen gewoon even overnieuw. Ja, natuurlijk. Leuk dat je even ja, tijd hebt kunnen maken hier op de radio. Um, ja, ja, natuurlijk. Een bekend nummer voor, voor jou, of in ieder geval een tune? Een zeer bekende tune, ja. Jij bent de winnaar van de Voice of Holland 2019. Nog steeds, ja. En uh, ja, je hebt er een mooie tijd aan overgehouden, denk ik zomaar. Ik heb er een schitterende tijd aan overgehouden. Het is echt uh, het allervetste dat ik ooit heb gedaan, denk ik. In helemaal leven. Ja, en, en ja, we gaan het maar meteen vertellen. Je, je hebt een theatertour aangekondigd. Ja, zeker. Nou, ja, het, het is een theatertour van, van 31 shows door het hele land. En we, de première is op 28 september, vlak bij jullie in Haarlem. Ja, dan daarvoor bellen we ook eventjes. Ja, tuurlijk. Dat is te gek. En Dennis, ja, wat, wat ga je brengen in die theatertour? Nou, het moet, het moet een feest worden van uh, herkenning en van verrassing. Dus we gaan natuurlijk de liedjes brengen die, uh, uh, die mensen bij de Voice hebben gezien. Precies wat ze van me willen zien ook. Uh, en dat, maar dan vertolkt door de uh, Bosco Small Big Band. Dat is een, een big band van tien man. En die spelen fantastisch. Uh, dus uh, we gaan allerlei oude classics brengen. Uh, de potnummers in een nieuw jasje, zoals we hebben gedaan. En uh, ik heb natuurlijk ook een aantal eigen nummers uh, zelf geschreven. Daar ben ik nu heel druk mee. Dus het uh, wordt van alles wat. En uh, ja, zijn de kaarten al te koop? De kaarten zijn zeker al te koop. Die kun je het beste bestellen of via mijn website. Dat is dennisvanaarsen.nl of .com, dat mag allerlei. Of uh, via de Nationale Theaterkassa, dat is NTK. Ja, NTK.nl Dennis, een vraag van uh, Dirk Jan heet hij. En Dirk Jan vraagt: uh, komt er binnenkort ook mu nieuwe muziek uit van jou? Zeker. Ja, nee, een van de, van de prijzen van de Voice was een clip opnemen in uh, Zuid-Afrika. Wow. Daar komt, uh, dat, dat wordt de clip van een nieuw liedje dat, uh, als het goed is, eind juni uitkomt. Uh, daar, daar mikken we in ieder geval op. En uh, we zijn ook, nou, zoals ik zei, druk bezig met eigen liedjes schrijven. En die zouden eind augustus uit moeten komen. Dus uh, er komt zeker nieuws aan. Ja, want daar zijn heel eventjes momentje stil geweest hè, rondom jou. Nou ja, stil misschien voor de buitenwereld. Uh, maar wij zijn uh, achter de schermen heel erg druk bezig geweest om alles, uh, alles goed op een rijtje te zetten. En natuurlijk, die theatertour uh, theater is een enorme... Uh, ja, nog maar klus om voor te bereiden. Dus, uh, maar nieuwe muziek komt en de theatertour komt, dus een hoop goed nieuws. Ja, want uh, ja, jouw collega Duncan Lawrence eigenlijk, hè, want die heeft ook meegedaan aan The Voice, Hij heeft uh, ja. meegedaan aan het Songfestival. Uh, hoe heb jij dat gevolgd? Ik heb het uh, met een schuin oog gevolgd. Uh, ik heb de halve finale helemaal gezien en de finale een stuk. Uh, ja, ik vind het natuurlijk fantastisch. Ik, uh, ik, ik, ik heb natuurlijk zijn auditie en zijn, zijn, zijn songs bij The Voice ook gezien ja en uh, ik geloof, hij, hij had de Voice niet gewonnen, maar ja, goed, het Eurovisie Songfestival wel. Als ik met hem zou kunnen ruilen, zou ik het misschien toch stikken wel doen. Ja? ja? Ja. Ja, dat is wel te gek natuurlijk. Want dat was mijn volgende vraag. Van, ja, als je gevraagd wordt, zou je dan meedoen? Ja, de, ze kunnen me altijd bellen. Het Songfestival is te, en, nou, misschien wel het grootste podium dat je op de wereld kunt krijgen. Daar kijk ik gewoon 200 miljoen mensen naar. Dus dat, uh, nou, ik zou gek zijn als ik het af zou slaan. Zou dat ook in de genre passen van jouw muziek die jij uh, maakt? Nou, ik, ik, dat weet, weet ik niet. Maar we hadden natuurlijk mijn muzieksoort ook nooit echt bij de Voice gezien. Nee. En ik moet zeggen dat ik het ook nooit bij het Songfestival zie langskomen. Dus misschien, uh, misschien maak ik daar ook wel een goede kans. Nou, misschien toch eventjes gaan praten met, uh, met uh, hoe heet ze nou, Ilse? Misschien toch even gaan praten met Thielsen, ja. <laughs> nou, heeft ook zijn ingangen natuurlijk. Dat is Hij waar. Ook de de mensen bij het Songfestival. Ja, want dat was jouw uh, coach natuurlijk. Uh, Waylon was mijn coach. Ja. Hey, uh, ja. Aan de avontuur van de Voice heb je natuurlijk heel veel uh, ja, te danken. Wat, zi wat ja. zijn nu uh, je, je, je stappen en je dromen die je uh, rondom jouw uh, Theatertour wil gaan waarmaken? Nou, ik, ik hoop dat we natuurlijk een hoop kaarten verkopen. Voor de theatertour, dat we, het, uh, dat we het volgend jaar nog een keer mogen doen. En dan uh, dat dat uh, nou, een jaarlijks ding gaat worden. En het Songfestival noem jij net, dat zou ik ook heel graag een keer aan mee willen doen. Uh, en uh, hopen dat ik een, uh, een gevestigde naam word in, uh, in de Nederlandse muziekwereld. En misschien zelfs daarbuiten. Ja, zeker verdiend. Zijn er uh, nog leuke optredens uh, in de toekomst? Uh, uh, die je bekend kan maken. Nu terug met het theater. Theatertour, ik speel natuurlijk nog op de bruiloft van Martijn KB. dat vroeg hij aan me in de finale. Ja. Dus dat is in september, dat is wel een hele leuke optreden natuurlijk. En uh, tussendoor zijn er genoeg, uh, genoeg andere optredens, uh, uh, maar de meeste daarvan zijn besloten denk ik. Dus de Theatertour is het spannendste. Nou ik wens je heel veel uh, succes Dennis met alles. En nog één keer even je website voor uh, de luisteraar die kaartjes voor jouw uh, Theatertour ja? uh, willen kopen. Zeker, dat is www.dennisvanaarsen.nl Dennis, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. Heel graag gedaan hoor. En succes met alles. Ja, dankjewel. Fijne uitzending. Yes, dankjewel. Ja. En wij gaan natuurlijk jou, uh, jouw plaat draaien. Die hoort daar natuurlijk wel een beetje bij, oh, hè? Te gek. Dus um, <laughs> we gaan hem gewoon lekker draaien. Dankjewel hoor. Crazy way to get your kicks.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 And hey!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 That. Hell, hell, modern world I say hell Dennis van Aarsen hier op het apparaat van ZRM Zandvoort. En we willen hem bedanken voor het interview. En ga naar www.dennisvanAarsen.nl voor zijn kaartjes van uh, zijn première in Haarlem. In september. En uh, wat ik al zei in het begin van de uitzending, het nieuws is ietsje later. En uh, ja, we hebben, er, uh, we hebben er aan de telefoon. En daar ben ik uh, heel erg uh, blij mee dat ze daar toch even tijd voor hebben gemaakt. En dat is, uh, dat is uh, in ieder geval hartstikke leuk nieuws. Zo, ik druk op het verkeerde knopje. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. Wethouder Joop Berendsen mag nader onderzoeken wat de kansen zijn op een verkoop van de voormalige mariaschool in Zandvoort. Die verkoop moet het mogelijk maken het gebouw geschikt te maken voor jongerenwoningen. De gemeenteraad wil eerst een beter onderbouwd plan zien voordat ze eventueel groen licht geeft voor de verkoop. Dat bleek dinsdagavond tijdens de Zandvoortse gemeenteraadsvergadering. Het plan van Beerdse tot voorkopen is volgens de diverse raadsfracties nog te prematuur en onduidelijk is wat de marktwaarde van het pand is en of er wel gegadigd te zijn. Het pand is sinds jaren in gebruik door kunstenaars die er een atelier hebben. Een andere plek voor hen is ook nog ongewis. De voormalige Mariënschool heeft de gemeentelijke monumentenstatus wat werontwikkeling mogelijk bemoeilijkt. CDA, D66 en PVV waren het er overigens over eens dat deze status er dan maar af te halen. Wethouder Beertsen liet weten hier niet direct voor te kiezen en weer later dit jaar een beter uitgewerkt voorstel komen. Een grote organisatie is van plan het hele huisjespark van Center Parks in Zandvoort af te huren tijdens het weekend van Formule 1. Een externe partij heeft interesse om een groot deel of het hele park te huren in mei 2020, al dus de woordvoerder. Wie of wat die externe partij is, is nog onbekend. Maar mocht de verhuur doorgaan... dan zullen de huisjes hoogstwaarschijnlijk niet meer in de vrije verhuur gaan voor dat weekend. In de andere weekenden in mei zullen de huisjes wel beschikbaar zijn. Op dit moment is het Centerparks bezig met de renovatie... en die moet in 2020 voor de start van de Formule 1 rond zijn. Gisteren was al duidelijk dat er een blokkade komt op alle boekingen voor mei 2020... Dit natuurlijk tot grote teleurstelling van de vaste bezoekers. Vanmorgen is een. Voetganger gewond geraakt in Bennebroek bij een ongeval op een zebrapad. Het slachtoffer werd aangereden door een auto op de zwarte weg. Politie en ambulance dienst waren snel ter plaatse. De automobilist is even verderop na de oversteekplaats gestopt. En de politie heeft een verklaring van de man afgenomen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Zandvoort wil 6 ton uittrekken voor de bouw van een hal waar de tennissers van tennisclub Zandvoort zwinters terecht kunnen. Omdat je voor 6 ton geen hal kunt bouwen, is het de bedoeling dat derden er aan mee gaan betalen. Er is een commissie gevormd die samen met de gemeente zoekt naar financieringsmogelijkheden, want men wil wel voorkomen dat de contributie omhoog gaat. Andere tennisclubs in Zandvoort hebben de afgelopen jaren hun plannen vorm kunnen geven. En nu is tennisclub Zandvoort met 914 leden en 9 banen aan de beurt. En dat zegt Ronald Zoete van de tennisclub. Die club is een kweekvijver van talent. En ook de sportraad Zandvoort wil er voorvarend mee aan de slag. Tot zover het regionaal nieuws van vanmiddag. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het blijft voorlopig droog met een mix van wolken en zonneschijn. De temperatuur stijgt tot en met zondag naar waarde tussen de 16 en 19 graden. En vandaag kan het wel 20 graden worden. Volgende week wordt het wat wisselvalliger en koeler. Vanuit het zuidwesten trekt vanmiddag wat sluierbewolking over de regio. Maar daar zou de zon prima doorheen schijnen. Vanmiddag wordt er, uh, vanuit het zuidwesten die bewolking wat dikker. Het weekend blijft er dus wisselvallig maar zonnig. En vooral zaterdag is het dan iets koeler met een matige noordwestenwind. Temperaturen lopen dan van maximaal 16 graden aan zee... en 18 graden wat verder landinwaarts. Zondag start met af en toe zon, maar de middag overheerst de bewolking. En na het weekend wordt het wisselvallig... Met dan wel enkele dag kans op wat buien. En dit was het weer van Rico Schreuder. Dankjewel, Beb. En tot zometeen. Graag gedaan. Fijne uitzending. Yes. Dat was het weer. Vierde zand voort. Het liedje van de zand. Ja en eigenlijk en eigenlijk moet ik zeggen het liedje voor de sidekick en deze is voor jou. Proost, Dolly. De jaren vliegen snel aan ons voorbij. We waren jong, maar oh wat vliegt de tijd. Zoveel meegemaakt. Steeds naast elkaar gestaan, gehuild, gelachen, lief en leed gedeeld. Ik denk, jij zegt, en nooit een woord te veel. Een vriendschap die me raakt en ik kan alles aan met jou. Ja, deze is voor jou, mijn vriend. Van Jeroen van de Boom, het liedje voor de sidekick. Dat Dolly maar snel mag opknappen. Maar daar gaan we wel vanuit. En uh, Jeroen van de Boom zal 15 juni bij de Vrienden van Zandvoort live optreden op het grote podium op het Badhuisplein. En wij zenden dit live uit hier op ZFM Zandvoort. Van 6 uur ochtends tot half 1. S'nacht zijn wij dan aanwezig op 15 juni hier op ZFM Zandvoort. We gaan in ieder geval uh, even naar het interview... die gepland wordt met Dimitri... van uh, Timmerdorp Zandvoort. Goedemiddag, Dimitri. Goedemiddag, Roy. Leuk dat je even tijd hebt kunnen maken hier voor de radio. Ja, altijd. natuurlijk. Het uh, gaat er weer aankomen, hè, de zomer. En dat betekent ook dat Timmerdorp er weer aan gaat komen. En dat de inschrijving ja, dat, gaat starten. Dat klopt. De inschrijving inschrijving is uh, 15 juni... bij Ten 6 en uh, ja, het zal alweer uh, heel snel vol worden. Dus ik hoop dat iedereen op tijd aanwezig is om, uh, om een plekje te bemachtigen. Ja, want het is wel een heel succesvol evenement, hè? Voor de kinderen. Ja, gelukkig wel. <laughs> nee, het is altijd hartstikke leuk. Het is midden in de zomer. En de kinderen kunnen gewoon lekker kind zijn. En lekker bewegen en timmeren. En uh, ja, het is al voor de acht, uh, achtste keer, noemen we dit maar. Dus uh, ja... Het is altijd een succes. Ja, want, want wat maakt het succes? Ja, de kinderen maken zelf het succes. Uh, want uh, ja, uh, wij bedenken al een thema en we geven ze hout. Alleen, uh, ja, ze moeten het toch zelf allemaal doen. Ze moeten bouwen en we begeleiden ze wel. En we, weet je, we, we doen altijd uh, springcursus op het eind. Maar uh, ja, de week zelf vullen ze zelf in. En uh, ja. ja, als het een beetje mooi weer is, wordt het altijd succes. Nee, dat zeker. We zien het altijd uh, opbloeien. Als de kinderen eenmaal binnen staan en de, de, de, ja, de, de mooie gebouwen worden getimmerd door de kinderen, dan wordt het steeds succesvoller, inderdaad. Met het mooie zonnetje. Ja, het is. Uh, kijk, alles kun je plannen behalve het weer. Inderdaad. Dus uh, ja. Gelukkig hebben we bijna altijd uh, geluk gehad uh, in de week. We hebben één jaar dat we een beetje slecht weer hadden gehad. En één keer hebben we het, uh, een dag moeten afzeggen omdat het echt het heel slecht weer was. Ja. Maar voor de rest uh, is het altijd uh, wel goed gegaan. Wat is het thema dit jaar? Dit jaar is het thema middeleeuwen. Dus uh, we kunnen torens gaan bouwen, kastelen, <lacht> dat soort dingen. En verkleden? Verkleden ook. Ja, tuurlijk. dat er wordt erbij. Zijn jullie dit jaar ook weer op zoek naar sponsors? Altijd. We hebben gelukkig een hele uh, heel hoop vaste vrienden, zoals wij het uh, noemen. Vrienden van Timmerdorp. En die zijn elk jaar altijd bereid om ons te, te steunen. Maar uh, ja, we zijn altijd op zoek naar nieuwe, nieuwe sponsors en nieuwe mensen die, uh, die wat leuks voor de kinderen willen betekenen. En waar kunnen mensen terecht als ze willen sponsoren? Ze kunnen altijd een mailtje sturen of een vraag stellen via info.timberdorpsandvoort.nl Nou, helemaal super. En jullie hebben natuurlijk ook een mooie website, timberdorpsandvoort.nl Daar kunnen alle ouders wat informatie vinden. Ik wil je heel veel succes wensen met de voorbereiding. Nou, super. Dank je wel. En we spreken elkaar tegen die tijd wel. Is goed, Roy. Hey, okay. Dank voor, voor je tijd hè, voor ons. Graag gedaan. Hoi hoi. hoi, hoi. Hoi. Ja, en dat was Dimitri. Altijd een leuke organisatie, de Timmerdorp. En uh, ja, allemaal georganiseerd weer door vrijwilligers. Die zijn wel ook weer heel erg belangrijk. Dat zie je dan ook, uh, je dan ook wel weer. We gaan uh, op naar het uh, tweede uur. En dat doen we met uh, Marco Bozato Met stap voor stapel op jou. Ik zeg het verkeerd. Thank <music> you. Word ik bedoven. in jouw ogen. ogen wil ik zinken, mm. in jouw zee van liefde wil ik verdrinken.